De Rabobank gaat gaswinning onder de Waddenzee niet financieren. Het is de eerste grote bank die dat heeft besloten. Vier bedrijven hebben vergunningen aangevraagd... om naar gas te zoeken onder de Waddenzee. Maar omdat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst staat... wil de Rabobank niet aan de financiering meewerken. De bank zegt bij activiteiten in kwetsbare natuurgebieden... alleen geld te willen uitlenen als bewezen is... dat de activiteiten geen gevaar met zich meebrengen voor het gebied... De politie is nog steeds op zoek naar de man die gisteravond een kapper in Enschede in brand stak. Het slachtoffer is nog niet gehoord door de politie. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie denkt dat het een gerichte actie tegen de kapper is. De dader ging de zaak binnen over grote kapper met een brandbare vloeistof, stak hem in brand en is daar snel de kapsalon, daarna snel de kapsalon uitgerend. Hij vluchtte vervolgens in een donkere Seat die mogelijk vannacht is gedumpt. In Hengelo werden twee uitgebrande auto's gevonden, waaronder een Seat. Joyce Sombroek stopt als hockey-international. De 26-jarige kiepster heeft teveel last van slijtage aan haar heup. Sombroek maakte in 2010 haar debuut als jongste kiepster van Oranje ooit. Het weer bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de middag droog en hier en daar zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgenochtend droog, smiddags regen en wat kouder dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Files in de randstad op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. 6 kilometer. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. De andere kant op richting Amsterdam bij Hoevelaken. 6 kilometer. Ook daar is de vertraging ongeveer 15 minuten. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knop het Rotterdamplein 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is staat dicht. Vertraging nog altijd meer dan een uur. De A20, hoek van Holland-Gouda in beide richtingen. Bij Knoopend Terbrechtseplein 4 kilometer. Vertraging ongeveer 10 minuten. De A22 vanuit Beverwijk naar Velzen, Bij Knop het Velzen, 6 kilometer. Dat kost je ongeveer 20 minuten. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Bildhoven 6 kilometer.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 Richard Gaiano, accordeon. En van hem, na hem gaan wij naar de tenorzax van Steve Grossman. Till There Was You. <tied>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 Hear her say hello. Keep Betty Grable, Lamour, and Ternan. She makes my heart a charcoal burner. No one could ever replace Nancy. The laughing face. Betty Grable La Moore and Turner She makes my heart a child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 Ik zou graag iets willen horen van Nina Simone. Als het kan, een live stuk. En als het kan, niet eens een stuk in vierkwarts maat, maar in driekwarts maat. Nou, u wordt op uw wenken bediend. We gaan uh, horen Naina Simone in een driekwarts stuk live. En het heet For a While. vandaag naartoe, waar kunnen we vandaag naartoe om op het gebied van eh, jazzmuziek en aanverwante eh, gebieden eh, iets te beluisteren en te zien? Nou, dat is eh, vandaag in ieder geval in Zandvoort. Er is in de Oosterparkstraat 44 een woonhuis. Daar eh, is een klein podium en daar eh, is... Eh, met regelmaat interessante muziek te horen. Zoals vandaag eh, het duo Marjolein van Den Homberg... en Ruby Ro Rootbol. En dit duo brengt eh, uh, jazzmuziek. Marjolein zingt en Ruby op de basgitaar. En daar is ook nog een huisdichter, Alvin Mubarak. En dat begint om vier uur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 voegen we niks aan toe... aan de groep uh, voor met de groep Pigalle 44. Een uh, zangeres uit Heemstede. Yvonne Weijers... die heeft uh, een cd opgenomen... alweer enige tijd geleden... met de inmiddels overleden Frans van Tongeren... aan de piano. Ruud Eeuwen op de tenorzak Dezelfde Simon Planting die we net hoorden... bij de, uh, bij de groep Pigalle. En... Kees van Lent op de drums en Leonardo Amuedo op de gitaar. From now on.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 En Louis de Bij Drums. En we gaan luisteren naar een compositie van Gershwin Liza.